Uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Brabant blijken opnieuw twee volkerijen besmet met corona. De bedrijven liggen in de gemeente Gemert-Bakel en worden vandaag nog geruimd. Volgens Omroep Brabant is het bedrijf in Gemert de grootste houder van Nederland. In Nederland zijn nu bij 17 nertsenfokkerijen coronabesmettingen vastgesteld. 15 daarvan liggen in Brabant, 2 in Limburg.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 Dennis gaat ervan uit dat er binnenkort weer meer met de trein kan worden gereisd. NS-directeur van Bokstel verwacht dat het OMT volgende week positief adviseert vanwege het lage aantal coronabesmettingen. Dat zei hij in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.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 Het weer vooral aan de kust veel zon, in het binnenland stapelwolken en maximaal 24 graden. Morgen ook in het binnenland veel zon en dan kan het 28 graden worden. Woensdag en donderdag wordt het 30 graden of meer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In Circus voor!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 Ja, klopt. Dat is een uh, grote feestelijke opening. Een feestelijke opening. En u kunt toch nog aan de telefoon zijn. Dan is er niet zo heel veel gedronken vanochtend. Zo, oh, nou, ik kom mijn telefoon allemaal binnen, joh. <laughs> het is een aardig feest daar in de, de straat dus. Ja, echt niet normaal. Eén groot dorpsfeest. Iedereen is uh... Iedereen is ook heel erg blij. Hallo, ik ben Anja. Dag Anja. En wie is Dag, Anja? <laughs> Wat ben ik? En wie is Anja? Ik ben Anja. Ik ben BDA van Rik. Dus wij nemen de bedrijfsleidse. Ah, ik ben Fantastisch. Ja, omdat we het samen doen, hè, denk ik, er ja. het er ook bij. Hè. Nou, samen doen we het relatief, team met de samenleidinggeving. Ja. ja. Oké. Okay. Een, uh, een soort duobaan, wat mag ik dan uh, veronderstellen? Ja, zo'n beetje. Ja. ja, Peppie en Kokkie. Uh, Peppie hele... <laughs> nou, het blijft in ieder geval heel erg vrolijk. Maar uh, vertel eens, de nieuwe blokker, is die... Uh, uh, de, de, de, een tijd geleden was er een andere blokker, maar nu is het een nieuwe. Is die anders qua opzet, is die anders qua grootte, assortiment... Ja, ik ja, hij is wel een stuk groter, ruimte opgezet en dan gewoon overzichtelijker. Ook wel wat nieuwe artikelen, maar ook wel heel veel basisartikelen die we gewoon uh, zijn blijven behouden natuurlijk. Aye lepeltjes? <laughs> Je hoort dat de eierlepjes zijn er nog. Ah, oké. Okay. En is het druk vandaag? Ja, ja, ja het druk. Uh, vanaf de opening ja. was dat druk en uh, het wordt alleen maar druk eigenlijk, ja, hè? Ja. Laatste uur was het. Uh, nou echt, uh, moesten we in de gaten al nog niet te veel klanten binnen.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 Ja, ik moest net al in het Duits praten. Dat mag ik nog even oefenen. Dat ging niet helemaal soepeltjes nog, maar het komt goed. Ah, er zijn cursussen genoeg voor. Ja, precies. Nou, we zijn heel erg blij. Is dat nog iets leuks te vertellen? Heb jullie nu aparte openingstijden? Zijn jullie open van hoe laat tot hoe laat? En welke dagen? Ja, we zijn elke dag geopend van 9 tot 6. En elke zondag ook van 12 tot 5. Oké, okay, elke dag van 9 tot 6. komt in de leukste blokken van Nederland, natuurlijk. De leukste. Het is het ergste. Het kan natuurlijk niet anders, want het is de leukste plaats van Nederland. Dus dan ja, moet het ook de leukste blokker zijn. Ja, dan moet het wel, toch? ja. Absoluut. No, maar mensen dan... is zo enthousiast, enthousiast dat het terug zijn. Dat het is echt wel leuk om te horen. Elke klant die binnenkomt, heeft het erover. Ja, ik denk dat het, het, het, het blokker ook nodig gemist werd in, in Zandvoort. Ja, zeker. Echt 100% waar.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 En we hebben genoten van A Joy Division met Love Will Us Apart. En aan de telefoon hebben wij, uh, ook iemand uit de politiek in Zandvoort, uh, oud-wethouder Gert-Jan Bluis. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Bluis. Ja. Goedemiddag al. Ja, maar wij, ja. voor mij is het nog morgen, want wij zitten op ons aardappelland. wij zijn uh, onkruid aan het bieden. Op het ah. op het binnen bij het circuit daar. Ah, al, dus. Oh, ik was eventjes... Fantastisch weer. Ik, ik haalde het meteen in de war met de politiek toen u zei, onkruid wieden. Dus, uh... Uh, ja, dat, doen in de, dat gebeurt in de politiek ook wel eens, dat er onkruid wordt gewied. Ja, ja, ja. We, we zitten ook vlak bij die weg hier, al, trouwens, die, die beroemde. Dus... Uh... Oh. Het is hartstikke mooi als we al boven op het landje gaan zitten op zo'n bunker... en dan zien we die weg zo liggen, dan zie je de zon zo in de zee zakken... en nou, dan ga je zo een beetje mijmeren over wat er in alles politiek de afgelopen tijd is gebeurd. Ja, en dat is er allemaal nu voorbij gegaan tijdens deze mijmeringen... met uitzicht op de prachtige zee en nou, duinlandschap uh, en het stukje weg. Ja, dat, nou, allerlei mijmeringen van... God dat er, dat er maar snel toch uh, weer uh, een oplossing moet komen. Want moet uh, er in z'n verder. Er zat het te doen, we waren met z'n allen op weg... Uh, we hebben de corona-problematiek die we aan moeten pakken. Uh, we willen verder met Zandvoort. Volgend jaar helpen we gewoon weer de Formule 1 te kunnen organiseren. Uh, we hebben denk ik zorgen het zorgen voor onze burgers. Deze tijd extra. Dus moet denk ik snel wel wat komen. Maar ik begrijp dat de formateur op de radio komt. Dus die, uh, misschien heeft die, uh, kan hij jullie daar iets over vertellen? Nou, ja, dat is slaat ik aan de formateur over. Maar voor, ondertussen heb ik natuurlijk, uh, ben ik uh, eigenlijk ja. Uh, yeah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 gedachten goed kunnen verzetten. Ja, nou, nu, nu, natuurlijk dachten wij... Uh, althans, we, proberen wij natuurlijk een beetje te verleiden te, te zeggen van, ja, u was er ook bij met wat die formateur ons wil vertellen, dat uh, als hij de telefoon niet opneemt, dan uh, kunt u misschien een beetje verder helpen met informatie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Dat, dat zijn afspraken volgens mij overgemaakt dat de formateur uh, met jullie in gesprek zo, zou gaan over... Uh, de stand van zaken volgens mij dus. Uh... Ja, en we hebben natuurlijk dan wel een andere... Was... Geniet wel ja. van een, uh, een flesje opengetrokken op het uh, zuiveren van de naam. Dat kan ik me toch ook wel voor voorstellen. Zeg dus van, nou, hé, hey, dat is heel fijn nieuws. Nee, ik, uh, ik, ik, ik zit hier met een flesje water uh, omdat het warm weer is. En ik zit de aardappels uh, te, wieden, hè, te, te wieden met mijn kleinzoon erbij. Dat is ah. gezellig. Nee, ik bedoel en, uh, natuurlijk de aanleiding van het artikel in de Zandvoortse krant. Dat, uh, oh ja, ja. Over, de, o, over die integriteit. Ja, ja. ja. nou oké, okay. ja, dat, dat was... Uh, dat is, ik ben blij dat het ook in de krant was, want vaak lees je alleen maar de negatieve berichten. Hey, Toen de tijd was er een bericht van dat ik waarschijnlijk niet integer zou hebben gehandeld. Ja. En ik ben blij nu dat, uh, dat in de krant een uh, artikelje staat waar het wordt uitgelegd... Uh, dat dat niet het geval is geweest. Nou, en daar ben ik uh, ook blij om. Uh, ja. Het is ja. jammer dat uh, daar... Uh,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 Ik denk, wat rent daar toch allemaal weg was? Het, en, uh, ik had er al een paar eerder gezien. Een, een dam, een uh, hinder dan, hè? dus de moeder ja. met een kalf er achteraan. Maar het kalf is dan zo in paniek. Je rent dus die moeder weer voorbij. Ja, dat is een schitterend gezicht. Hè? Dat is dan, uh, dat is voor zelf niet eentje. Dat, maar dat zijn er nu tientallen die, uh, die kalfjes die geboren worden. Dus, ja, dat is heel mooi. Maar hier was er wat aan de hand, er was een trimmer. Die had zeker bordjes niet gezien, verboden toegang. Dus ja, dat zie je gelijk aan het wild. Uh, als, als die ergens van uh, schrikken of opgejaagd worden, ja, dan, dan, uh, ja, dan dat merk je gelijk. Want dan is, uh, ja, is er onrust, zeg maar. Dus die trimmer had ik uh, te pakken en teruggestuurd. Hm. En ik had gelijk het kalfje met de hinder gezien. Ja, ah, en de uh, trimmer was uh, zich geen uh, kwaad bewust? Of was dat een uh, snauwtrimmer? Nee, dat.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 Ja, beheerd Dat noemen we dat dan. Dus ook damherten beheren. Dat is gewoon om er weer een nieuwe een nieuw evenwicht te krijgen in de populatie hoeveelheid damherten. Ja, op zich wel, maar volgens mij hield Pinsberna ook wel van een, een lekkere wildmaaltijd. Dus uh, het was natuurlijk niet allemaal verspild wat er geschoten werd. Nee, nee, klopt? nee. Ja. Nee, dat klopt. Nee. En, en er waren ook dus natuurlijk heel veel, mensen uit Zandvoort ook.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 Dank je wel voor al de uh, informatie over uh, de jeugd van Zandvoort. Althans, de jeugd in de duinen van Zandvoort. Ja, ja. ja en uh, we wensen jou uh, nog heel veel uh, genot daar onder de zon in de duinen. En een hele fijne zaterdag. Dank je wel. Jullie ook. Bedankt. Oké. Okay.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 Nou, dat uh, uh, bleek uh, uiteindelijk uh, niet, uh, niet mogelijk. Vandaar dat ik op basis van mijn uh, gesprekken toen met alle fractievoorzitters... tot de conclusie kwam dat deze coalitie de meeste kansen verslagen maakte. Uh, nou, is uiteindelijk uh, is dat uh, dus uh, gisteravond gelukt. Nou, nogmaals, daar zijn we op zich heel erg blij mee. En zijn er gezichten van deze wethouders ook al uh, bekend? Of zijn die nog uh, geheim?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 en wat uh, Zandvoort uh, zowel door de coronacrisis heen helpt... als ook gewoon sterk laat komen uit de economische crisis die er nu dreigt uh, te komen. Want volgens mij hebben daar in ieder geval de Zandvoorters het meest belang bij. Uh, en daarom hebben we er ook goed over gesproken met elkaar. U kunt het niet beter verwoorden voor, voor Zandvoort. Uh, um, Zou het u zich niet troep gevoelen om te zeggen... Van, nou, ik straks wat rustiger aan gaan doen... dan is de, de lokale politiek in een plaats van Zandvoort wel iets voor mij? Nou ja, het is heel simpel. Ik... Uh,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 te horen, en dat u ons volgende week weer beluistert. Aha, aha, aha. Aha. Aha. Aha. aha. Was is los met me, mijn schat? Aha. Geet het immer nur bergab? Aha was du verstehst aha this is what you got to know let them though it didn't show ich mehr, ich